...met het NOS-journaal. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil toch dat er verder wordt gezocht... ...naar het lek in de kwestie Ariep. Vorige week werd bekend dat het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer... ...het onderzoek staakt en dat het niet is gelukt te achterhalen... ...wie er heeft gelekt over het onderzoek naar mogelijk ongewenst gedrag... ...van oud-Kamervoorzitter Ariep. Maar Kamerleden wijzen erop dat de Rijksrecherche... ...alleen onderzoek mag doen naar ambtenaren. Daardoor blijft de rol van politici onderbelicht. De explosie in een elektriciteitskast in een NS-trein in Noord-Holland gisteravond... is veroorzaakt door een kapot onderdeel. De kans dat het nog een keer gebeurt is klein, zegt de NS... al worden voor de zekerheid treinen die hetzelfde onderdeel hebben gecontroleerd. Hoeveel treinen dat zijn, is nog niet duidelijk. Het internationaal strafhof in Den Haag was vorige week... tijdens de NAVO-top doelwit van een geavanceerde en gerichte cyberaanval... Volgens het hof is het gevaar inmiddels geweken. Of er schade is en hoe groot wordt nog onderzocht. Volgens het ICC ging het om eenzelfde soort cyberaanval als twee jaar geleden. Toen zouden er een groot aantal gevoelige documenten zijn buitgemaakt. Maar het strafhof wilde dat destijds niet bevestigen. Een ruime meerderheid van de Nederlanders is ervoor... om medicijnen tegen ernstig overgewicht, zoals OZEMPIC... op te nemen in het basispakket. Uit een peiling van Ipsos INO in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid blijkt dat bijna 90% van de ondervraagden daarachter staat. Ook als de maandelijkse premie van de zorgverzekering daardoor een paar euro omhoog gaat, is nog steeds een ruime meerderheid voor. Het weer: het blijft nog lang warm vanavond en het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 19 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet met 30 tot 38 graden. Het KNMI waarschuwt voor dat hete weer en heeft voor morgen en woensdag in Limburg, Brabant en Gelderland code oranje afgegeven. Dit was het NOS journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A4 Den Haag-Amsterdam... bij knooppunt Nieuwemeer. De vertraging is ruim 10 minuten. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen knooppunt de Hoek... en de aansluiting met de A10. 10 kilometer file en 20 minuten oponthoud. Komt natuurlijk door de afgesloten A10. Daardoor ook nog heel veel vertraging op de A9. Ook maar die met tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Holendrecht. Daar sta je ook nog een uur in de file. En op de A10 tussen Haarlem en de Afrit-Volendam... ook nog een kwartier extra reistijd.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gewoon op zaterdag. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Dat was een opening die er toch wel een beetje zijn mag. Want uh, we hebben hem uh, weer eens even uh, afgestoft en opgepoetst. Deze single van Operation Hurricane. Was trouwens een band die een beetje hier uit de buurt kwam. Maar uh, ja, dat zeker ook wel met uh, Jurien Keurbezoek, Want die heeft ook een tijdje hier in Zandvoort gewoond. Zijn ouders wonen er nog, maar hij zelf niet meer. Maar de band, ja, daar is, dat is ook nog wel een uh, leuke link. Want wat heeft Julian Keurbezoek nog iets met Tessa Lamers te maken? Nou, heel veel. Want de drummer uit die band, dat is Max Koenders... die speelt in, uh, tegenwoordig bij Lasset. Ha. Dus dat is uh, een beetje het uh, verhaal uh, hierachter. Dus uh, wat, wat dat er gaat, is het uh, best wel grappig. En undefined is ook alweer van een tijdje terug. Ik denk zelfs uh, uit de tijd dat de pandemie uh, uh, zijn uh, intrede deed... Beter gezegd dat we iedereen weer een beetje opgesloten was. En dat leidde ertoe dat uh, Jirjan Keurpershoek iets bedacht had. We heten geen Operation Hurricane meer. Maar we heten Isolation Hurricane. Ja, want we moesten allemaal een beetje thuis blijven. We waren menselijke kippen. We kregen gewoon een ophokplicht. En we mochten alleen maar uh, de noodzakelijke boodschappen halen. Zo was het een beetje. En in uh, die periode stamt dit nummer dus. Operation Hurricane met Undefined. Wat gaan we doen in dit Uur. Wij gaan praten met Joan Bruin-Kops van Hunk. En dat heeft alles te maken met de single set die vorige week is verschenen. Maar ze hadden behoorlijk nog wel een volle en drukke agenda. En over die drukke agenda gesproken. Vanavond zijn ze ook nog te zien bij de leading ladies. Tenminste in ieder geval Joan de Bruin-Kops sowieso. En dat speelt zich af in de schuur. Dus... Mocht je dit horen. Dan zou ik nu in gezwinde spoed naar de schuur gaan. Want daar speelt zich dat allemaal af. Uh, is Your Among the Fish. Uh, dat is een van de nummers van Life Loan, En dat nummer dat is morgen terug te vinden. Op een gelijknamige EP van Life Loan, En daarom laten we hem nog een keer horen. Up, put tiger, They will never know.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 Until the sea in dit programma Cezanne uit Hilversum. Ze is naast het maken van muziek... eigenlijk ook nog in het dagelijks leven filmmaker. Of beter gezegd, videograaf, hoe je het maar noemen wilt. En dat verhaal dat kun je terug beluisteren op de website van Alternative FM. Safety Measures was een van de twee singles... die zij ten doop heeft gehouden rondom de release show... ...van Sunflower Child... ...afgelopen zaterdag in de voorstelling in Hilversum. En op 11 juli komt het... ...complete album uit. Dus dan uh, wordt het uh, nog een keer feest... Uh, ...bij 3 voor 12 Noord-Holland... ...als we dat album nog een keer gaan bespreken. Daarvoor hoorde je trouwens... ...een, uh, een hele mooie van April Afternoon. Dat is een uh, single die morgen uitkomt. Super connected. En daarvoor Live loan met... ...Easier Among the Fish. En dat heeft weer te maken met een EP... ...die morgen gaat verschijnen een gelijknamige uh, EP van haar uh, naam, Loan uh, Zo gaat ook die titel heten. En dat is een beetje het uh, verhaal erachter. Goed, we hebben de leading ladies. Ik zei het net al, de schuur om half tien mensen. Dus je hebt nog uh, tien minuten de tijd als je in de buurt uh, bent van de schuur in Arnhem. Daar treden we bijvoorbeeld op Joan de Bruin Kops van Hunk. En ik geloof zelfs dat Hunk zelf ook optreedt. Uh, ja, zeker wel. In the spirit of uh, bijvoorbeeld no doubt, dat uh, wordt uh, gezegd. Maar er is er nog één die wij hier ook uh, wel eens regelmatig hebben laten horen. En die ga je nu horen. En dat is deze dame. Shy and Owl, of beter gezegd High on Shy, met What's Going On. right ...hebben we dat ook nog eens even onderstrepen... ...dat dat vanavond dus is, in de schuur. De leading ladies en deze dames dus te zien. Hai ons, shai, we gaan praten zo dadelijk met Joan de Bruinkops. Dat gesprek heb ik opgenomen van Hunk. Aanleiding voor de single Upset. Maar je hoort eerst blushing over nothing, dan het gesprek... ...en daarna de single Upset. als Jaap Koper, maar ook Joan heeft er een beetje, denk ik, last van, want dan denk ik van, heb ik dat nou afgehandeld? En dat is ook een beetje met Hunk het geval, want Joan, jullie hebben nog een single uitgebracht vorige week. Ja, want die, uh, ik, afgelopen uh, donderdag heb ik Pol uh, laten horen. En met het gevoel van, nou, lekker plaatje. Maar ineens zie ik ineens in mijn mailbox rammelen... Upset is uh, ook ineens verschenen. Dus ik denk, dat is toch eigenlijk wel goed uitgekomen dat ik... Paul heb gedraaid afgelopen donderdag. Ja, heel leuk. Ja. Maar uh, Paul is... Gaat, uh, want dat hebben jullie... Uh, ik hoorde het je nog zeggen tijdens Bevrijdingspop uh, 2024. Gaat over vieze mannen. Uh, maar uh, wat is Upset? Uh, waar gaat dat over? Dat is eigenlijk veel complexer denk ik dan... Oh. Niet over vieze mannen. Ja, maar probeer het uh, eens in uh, toch uh, wat uh, beknopte bewoordingen te vertellen wat het, uh, wat het inhoudt. Abset gaat voor mij eigenlijk heel erg over, ja, op het moment dat ik het schreef wist ik het zelf nog niet eens heel goed dat je gewoon, soms heb je gewoon zin en dat je heel erg het gevoel erin voelt, maar nog niet precies je, je vinger erop kan leggen waar het nou over gaat. Ah, ja. Maar het is heel erg een liedje waar heel veel spanning eigenlijk in zit en voor mij is het heel erg, ik kan best wel een control freak zijn, mm. wordt gezegd. Ja, ja. En, uh, Soms snak ik er, denk ik, heel erg naar om wel controle te verliezen. Ja. Dan toch op een soort van je eigen manier. Terwijl dat kan niet, want het is of de controle verliezen of niet. Zeg maar, je kan in een achtbaan stappen en. En die achtbaan, die gaat gewoon. Ja. Daar ga je niks meer aan kunnen doen. Dat uh, is een leuke aanknopingspunt. Achtbaan is uh, het met Hunk eigenlijk ook zo'n beetje een achtbaan geweest. Uh, sinds het, uh, fi de finale van de Robben-Agda-woord. Uh, bijvoorbeeld het uh, optreden van uh, bevrijdingspop, uh, bij, bevrijdingspop. Uh, ja, wat is het? Uh, naar aanleiding van die winst. En natuurlijk die popronde. Want uh, jullie hebben best nog wel wat uh, gehad. En nog niet eens zo gek lang geleden ook weer ergens een optreden gedaan. Ja, nee. Ja, uh, het is zeker een ik ja. ja, we stonden eergisteren nog op de ring in Amsterdam. ook ja. nog. ja. Uh, dat was ook een heel toffe show. Maar ja, inderdaad, na uh, op Acta, bevrijdingspot, we hebben op vicefest gespeeld in de Oosterpoort, een gigantisch podium. Ja. Uh, ja, ik weet, soms weet ik het niet eens meer wat we allemaal hebben gedaan. Maar ook wat heel erg voelt uitkijken naar allemaal dingen die we nog heel graag willen doen. Dus we zijn eigenlijk heel erg. Ja, hongerig naar gewoon meer. En daar zijn we ook hard voor aan het werk. Ja. Dus het is zeker een achtbaan. Maar soms moeten we even stoppen. Ja, ja maar, maar creativiteit is niet uh, echt uh, te sturen dan. Hè? Dat komt dan natuurlijk op een moment dat, dat het... Uh, ja dat, het, het, het, het, het, het is iets... Het ontstaat. En de meest op de meest gekke momenten. Dat zal dan denk ik ook met deze single het geval zijn. Ja, met deze single is het ook van, ja... Wezen ook was hij uit. Ja. Was het zelf ook uh, bijna vergeten. <laughs> ja, ja, maar uh, is dat een beetje ook uh, muzikanten eigen? Dat, uh, dat, uh, dat er iets ontstaat in het brein en het moet nu dan uh, maar eventjes uh, ja, zo snel mogelijk ergens vastgelegd worden? Ja, ik weet, ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken, maar... Bij jou dan? Als voelt, ja, als je iets voelt en, en dat moet er dan uit. Ja. Daar wil je heel graag iets mee. Dus dat is... Dat is wel waar, ja. Ah, uh, even over nog over, over Hunk en de achtbaan en, en noem maar op. Uh, want uh, hebben jullie nou ook uh, aan de poorten gestaan bij 3FM? Aan de wat? Aan de poort gestaan bij 3FM. Oh. Hebben jullie, de, want jullie uh, deden door verwoede pogingen om daar ook nog iets uh, voor elkaar te krijgen. Nou, we hebben tijdens Series Request allemaal geld op uh, ingezameld. Mm -hmm. Dus toen zijn we ook uh, gedraaid met... Met uh, hun een minuut, want ze hebben zo'n item debuut in de in een minuut en zo. Ja. Dus uh, ja, het waren allemaal heel, heel enthousiast, maar er was die de, ik weet niet of die kent, maar die heeft zo ontzettend veel geld opgehaald. Dus die had gevonden, toen gewoon het mocht ze in het glazen huis staan. Ja. En daar hebben we nog een keer een ander. Ja, ik weet ik, Wij zijn altijd wel te poggen om mee te doen aan dingen. Ja, eh, maar vallen jullie dus nu ook op dan bij bijvoorbeeld de, de landelijke muziekplatformen en in dit geval ook landelijke zenders? Want ja, nee, eh, ja. ja ik, ik vraag het maar. Want eh, kijk, als je op een podium als de Oosterpoort in Groningen hebt gestaan, dan, en met de band natuurlijk, eh, dan eh, kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat ook Hunk toch redelijk... ...een naam begint te worden in de Nederlandse muziekwereld. Ja, dat hopen we. Hè? <laughs> ja. Maar nee, we zijn nog niet op 3FM geweest. Dus misschien moet je er even op <laughs> Nou ja, kijk, aan ons zal het niet liggen. Maar kijk, ik bedoel, ik bedoel dat, dat maakt niet uit. Maar uh, overigens, ook weer, en dan gaan we weer terug... ...want dat gesprek gaat nu ook echt alle kanten op. Oh, uh, achtbaan. Ja, dat is ook een achtbaan. Ik vind het wel... Een, <laughs> dit is een achtbaangesprek. gesprek. <laughs> Uh, maar, uh, upset, vormt dat nog de aanleiding voor iets van snode plannen die jullie nog op de plank hebben liggen? Uh, bijvoorbeeld een EP of wat dan ook? Ja, daar zit je helemaal goed mee. Want Goldfish die laatst uitkwam, dat was de eerste single van de EP. Dit is de tweede single van de EP. Ja. Uh, dus, there will be more in oktober. Op uh, 3 oktober brengen we onze EP uit. En op ja. 4 oktober organiseren wij... Een festivalletje in Amsterdam ter ere daarvan. En dan treden ja. we ook op in de Sineton. Dus ja. dat zijn onze korte termijn snodig plannen. Ja. En de lange termijn houden we natuurlijk lekker geheim. Ja. Ja. We zijn nog lang niet klaar. Ja, dus als, uh, er kan dus nog zomaar iets onverwachts weer uit uh, de hoge hoed van Hunk komen, als ik het zo hoor. Sowieso. Van... zo. Ja. Een enorme hoge hoed. Ja, uh, uh, dan is natuurlijk nog even de vraag. Want dat is dus het leuke van dit achtbaan interview. wat we nu uh, zo um, als betitelen. Uh, waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Oh, www.hunkhunkhunk.com. Sowieso. Zo, Sowieso, zo. Zo, zo. jullie hebben een eigen website, hoor ik al. We hebben een eigen website, staat onze eigen game op. Ja? En op onze website kun je ook alle. ja. ...links naar social media... ...youtube vinden... ...en we hebben een hele mooie fotogalerij... ...met allemaal nou ja, fotografen die hele mooie foto's hebben gemaakt... ...die mogen wij er ook delen... ...van de live shows en zo... ...dus ja... Je, ...daar kan je ons makkelijkste vinden... ...en dan kan je de rest ook meteen vinden. <laughs> 20 juni is een de dag dat er heel wat singles gaan verschijnen. Dit is er ook eentje. Strange ways and disappear. De single komt morgen uit. Daarvoor hoorde je de single die vorige week is uitgebracht door Hunk met Upset. Nou, het is de laatste 20 minuten van Alternative FM. Schuine streep 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. Het is een beetje een uitgebreid Volendams kwartiertje. laten horen, dit nummer van Lorem Mipsen met Spooky Songs uh, terug te vinden op het album Black Caps en Rainbacks die ze vorig jaar hebben uitgebracht in mei. Ja, ik uh, ben een beetje verliefd op dit nummer, dus daarom hoor je hem ook zo vaak. Goed, uh, we hebben er nog uh, drie die we nog uh, kunnen laten horen. En dus gaan we het tempo wat uh, verlagen. Er staat hier 4.22, maar ik denk dat die vier minuten duurt. Eerst Niels Buijs met Icarus.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 Or oh, just like you On. I see you trudging down the boulevard. Another soul search. Ending in nothing, it's all over the news. What is many like? Never heard Capitalism all over the world Things are breaking apart Pretty soon we'll be out there too Walking amongst the room. Ja, helemaal uh, laten horen. Deze van One Clueless Friend, Take a Deep Breath. Daarvoor hoorde je Buckley on Drugs van Katmandu. En die Dona die Veerman die was ook al te horen op Icarus samen met Niels buis Weliswaar in een wat, wat, wat uh, minder uh, grotere rol, prominente rol, hoe je het maar noemen wilt. We sluiten deze 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf en alternatieve VM af met Alaska's Red Herring. Want de heren gaan weer optreden. 10 oktober schrijft maar op je agenda in de Piers van Polendam. Wat mij betreft tot volgende week. Dag!